E-matching, dat is online dating alleen voor hoger opgeleide. E-matching.nl, durft u het aan? Kans maken op 2500 euro in isolatie? Doe de check op localwarming.nl. Dit is Radio 1. 8 uur. Het NOS-journaal. Lissalo Thomassen. Rustige nacht in Cairo.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 Cuba heeft de prominente dissident Guido Ziegler vrijgelaten. Hij zat vast sinds 2003. Volgens de Rooms-Katholieke Kerk, die als bemiddelaar optreedt... komt ook Angel Moya snel vrij. Ziegler en Moya hadden eigenlijk al afgelopen zomer vrij zullen komen... maar dat gebeurde niet omdat ze weigerden Cuba te verlaten. Guido Ziegler overweegt nu naar de Verenigde Staten te gaan. Angel Moya wil in Cuba blijven.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 Ajax heeft gisteravond met 2-0 gewonnen van de Graafschap. El Hamdoui en de Jong waren de doelpuntenmakers. Voor El Hamdoui was het zijn honderdste doelpunt in het betaalde voetbal.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 Goedemorgen, het is zaterdag 5 februari. De provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland willen samengaan. We bellen straks ook eventjes met Mark Wotten, voetbaltrainer te Egypte. Maar eerst het laatste nieuws uit datzelfde Egypte. En daar is volgens mij Mubarak nog steeds de president van. Zijn tegenstanders hadden gisteren de dag uitgeroepen... tot de dag van zijn vertrek, maar zonder resultaat uiteindelijk. Hans-Jaap Melissen staat vlak bij het plein, het, plein, het Achierplein... bij de anti-Mubarak-demonstranten. Hans-Jaap, euh, nou, we hebben het er al over gehad... dat het vannacht rustig is euh, gebleven. De grote vraag is natuurlijk... Euh, Mubarak heeft gezegd later in het jaar op te stappen... maar is er een mogelijkheid, is er een scenario denkbaar... wat ook de demonstranten het over hebben dat hij eerder zou opstappen en wat ook aanvaardbaar is voor de demonstranten. Er circuleren een aantal uh, scenario's. en Daar heb ik ook gisteren ook over gesproken... met demonstranten en vandaag. Uh, er ging op een gegeven moment op Arabische kanalen... het verhaal dat uh, hij mogelijk alleen nog maar symbolisch aan zou blijven. Dat hij al zijn taken zou overdragen aan de vicepresident... maar dan wel tot september zou aanblijven. Nou, de, de harde kern van de mannen... Zeg maar, die, zeker die, de, die het gebied verdedigen in de buitenste ring... en sta naast een zo'n man uh, met een stuk hout in zijn hand... Uh, van mannen met staven... dat zijn... Mensen die dat absoluut afwijzen, zeggen nee, Mubarak moet gewoon meteen weg. Maar wat meer geletterden, denk ik, die ik gesproken heb, die zeggen ja, daar is het misschien wel wat onderhandelingsruimte. Dat, dat, wij vinden al dat we heel veel bereikt hebben dat hij überhaupt weggaat. En als hij dan helemaal, eigenlijk, helemaal symbolisch zou aanblijven, daar kunnen wij mee leven. Maar er is dus een verdeeldheid onder de demonstranten. En er is ook verdeeldheid over hoe snel er verkiezingen zouden moeten plaatsvinden. En ook wordt uh, ja, de uit Wenen hier gekomen Baradij van het Atomagentschap... Ja. ...die zegt van je moet eigenlijk helemaal niet zo snel verkiezingen willen houden. Want dit land heeft niet alleen een, een dictator, maar een heel systeem eromheen uh, waarin je uitgebreid moet gaan zitten schrappen, de, de grondwet hervormen... dat kost heel veel tijd, wil je, het, wil je, wil je de trap goed schoonvegen... Uh, en dat moet je eerst doen voor je heldere, niet corrupte verkiezingen kunt houden. Dat zal zeker een jaar duren, zegt uh, ja. Nou, En daarin zitten dus nou ja, verschillende beweegmogelijkheden... En vandaag praat de vicepresident met enkele onafhankelijke hier. Maar je moet je voorstellen, het parlement hier, dat is vooral gewoon de partij van Mubarak met een paar onafhankelijke. Dus dat stelt misschien niet zo heel veel voor. Maar er wordt dus heel druk achter de schermen gekeken naar alle mogelijke scenario's. Waarbij dus wel voor die harde kern blijft, ja, Mubarak weg, anders blijven wij hier staan met ja. een stuk hout in je handen. Maar en het moet misschien ook wel um, snel uh, gaan in, in die zin. Want ik. Kan Egypte dit nog volhouden? Want het land is totaal tot stilstand gekomen. Ja, en dat, dat is natuurlijk een heel belangrijk punt... waar ook de, de Mubarak-aanhangers last van hebben. En ik zat gisteravond nog op het terras. Want je moet je voorstellen, ik kan dit gebied in en uitlopen uh, omdat mijn hotel er tegenaan zit. En um, aan de goede kant van de stad, zeg maar. Uh, toe staan hier Mubarak-aanhangers, maar daar heb je de laatste dag minder last van. En dan, dan, dan zitten daar mensen gewoon uh, naar de tv te kijken ook. Hè. Die wordt dan buiten gereden. En er zitten, gaan de gesprekken vooral ook over geld. Want uh, er zitten zakenmensen bij, hè, kleine middenstanders... Uh, een man sprak ik gisteren die een kledinghandel heeft. En die zegt, dan moet ik even omrekenen naar, het Nederlands, uh, naar de euro... dat hij 10.000 euro per week verliest... Uh, doordat hij nu zijn handel uh, niet uh, kan voortzetten. Het ligt allemaal stil. En heb uh, je natuurlijk wel de kans dat hij dat misschien later... als het weer gaat lopen wat, wat dikker terugverdient weer... dat hij alles in één keer verkoopt, dat weet ik niet. Maar het blijft natuurlijk, dat zijn de zorgen van veel mensen. En zeker ook ja, de wat kleinere bedrijfjes. De mensen leven hier niet heel erg... Uh, luxe en, uh, en En dat is een van de problemen natuurlijk ook in Egypte. Dus, dus, dus er komt er ook heel veel van dat soort druk. En, en ja, de toeristen die heeft Nederland allemaal uh, zien terugkomen met extra vluchten. Nou, dat doen, dat doen bijna alle landen. Hè? En, en dus, dus dat is een heel zwaarwegend uh, probleem op dit moment. Ja, en dat, speelt, dat geeft misschien nog wel een soort extra druk ook op die informele gesprekken... om snel tot een oplossing te komen. Ja, natuurlijk dat... Uh, dat... Er is een discussie natuurlijk tussen de Mubarak-aanhangers. Die zeggen van ja jongens, kom op, Mubarak gaat deze zomer weg. Dat is toch wel genoeg, hè? En, en, en de mensen die hier zeggen van nou ja, maar als hij toch weggaat in de zomer, waarom niet nu? En een man zei gisteren tegen mij op het terras. Ja, ge, wat is de reden voor Mubarak om nog aan te blijven? Nou, die reden, zegt hij zelf, is uh, dat er anders chaos ontstaat. Maar deze demonstranten, ook al zien ze er wat heldhaftig uit. Ik kijk om me heen en dit zijn de melden met de staven, zeg maar, die cyclo. Die staan klaar om het gebied te verdedigen. Die zeggen wel, ja, we verdedigen dit gebied tegen die, die criminelen van uh, Mubarak, zo noemen zij die. Ze zeggen dat die mensen betaald zijn. En, maar wij gaan niet straks met die staven de stad door om, om winkels te plunderen. En wij zullen ervoor zorgen dat het dan ordelijk blijft. En dat is de belangrijkste boodschap die zij willen uitstralen, ook internationaal gezien, uh, om dat argument van Mubarak uit handen te nemen. Oké. Okay. Hans Jaap, blijf erbij uh, daar op het plein en de wijde omgeving in Cairo. U hoort hem de hele dag nog hier op Radio 1, Hans-Jaap Melissen. Ja, dan gaan we ook nog even ons licht opsteken in Berlijn bij uh, Wouter Meijer. Want um, deze dagen wordt er een conferentie gehouden in München. De zogeheten internationale veiligheidsconferentie. Voor de 47 ste keer komen de mensen daar bij elkaar. Een stoet van hoge diplomaten, ministers en militairen uit wel 50 landen. Wouter, um, daar wordt vast en zeker ook over Egypte gesproken. Ja, natuurlijk. Dat is het eerste wat iedereen in zijn hoofd heeft uh, deze dagen. Uh, hoewel men ook erg verrast is. Hè, de hele internationale wereld van diplomaten, inlichtingendiensten. Eigenlijk zag niemand het aankomen. Dus ook hier stond het niet op het programma toen de uitnodigingen de deur uitgingen. Um, maar het is natuurlijk wel een uitgelezen kans voor iedereen om het er met z'n allen over te hebben. Het staat er nu intussen ingelast in het programma, een beetje knullig... om zes uur vanavond, een paneldiscussie. What's happening in the Arab world? Maar je nou, begrijpt is, ja. Ja, precies, dan mogen ze met z'n allen op een podium gaan zitten... en talkshow spelen, maar je begrijpt natuurlijk dat iedereen... die daar bij elkaar komt, het er meteen over ging hebben met elkaar. Gisteren ook de openingstoespraak die werd gehouden... door de Duitse minister van Defensie, Zu Koetenberg. Uh, altijd erg goed... Uh, in het aanvoelen van wat er speelt in de wereld. Uh, die een meteen een vurig pleidooi hield. om een nieuwe houding te vinden. dat is natuurlijk wat ze moeten gaan doen met z'n allen. Een houding tegenover dit soort dictator. Zij zei, het Westen heeft. Mubarak veel te lang gesteund. terwijl je eigenlijk. democratie en vrijheid probeert te verdedigen vanuit het Westen. dat past natuurlijk niet bij elkaar. dus ze moeten daar een, een nieuwe houding in vinden. Ja, en en we hebben het over de hoge pieten. maar welke hoge pieten komen er allemaal? Nou ja, het is altijd een indrukwekkende lijst. Uh, Angela Merkel, veel andere hoge Duitse politici. het is nou eenmaal in Duitsland. Ja. Maar bijvoorbeeld ook Ban Ki-moon, secretaris-generaal... van de Verenigde Naties, de baas van de NAVO, Rasmussen. Hillary Clinton vanuit Washington, David Cameron uit Londen. Catherine Ashton, de baas van de Europese diplomatie. In totaal ongeveer 350 hoge lieden. En een agenda waar oorspronkelijk vooral op stond... cyberwars, dus nieuwe vormen van oorlogvoering via internet. En de gevolgen van de economische crisis. Daar maakte de NAVO zich echt wel zorgen over. He, dat landen te veel gaan bezuinigen. Maar actuele kwesties staat er altijd onderaan de lijst en iedereen begrijpt wel dat die nu bovenaan kwam en welke kwestie dat nu is. Maar het is uh, niet een conferentie waar echt besluiten worden genomen, het is een ontmoetingsplek. Precies, het is een, een privéconferentie uh, die al vijftig jaar geleden geloof ik, is, is begonnen... en waar mensen op persoonlijke titel ook worden uitgenodigd. Dus ze, ze hebben geen last in rugspraak, ze zijn nergens verantwoordelijk voor. Dat klinkt een beetje slap, maar het is eigenlijk ook juist heel goed. Op die manier kunnen ze vrijuit praten. Dat gebeurt gedeeltelijk in het openbaar, in een vergaderzaal uh, delen worden op tv uitgezonden. Maar je kunt juist heel goed ook in de wandelgangen in kleine zaaltjes met elkaar praten. Het is bijvoorbeeld voor Hillary Clinton ook de eerste persoonlijke ontmoeting met de eu leiders om over Egypte te overleggen en te proberen om samen ja, de bocht te krijgen... van steun aan Mubarak, zoals de afgelopen dertig jaar... via neutrale dingen zoals de afgelopen dagen hè, zeggen... dat het Egyptische volk, eh, dat, dat je daarnaar moet luisteren... en nu gewoon zeggen dat Mubarak van het toneel verdwijnt. Nou, hoe je dat diplomatiek krijgt, die bocht van 180 graden... dat kunnen ze nu met z'n allen gaan bedenken dit weekend. In München. Dankjewel, je wel, Wouter. Wouter Meijer was dat. Geen oldtimers, maar youngtimers. En u kunt ze nog kopen ook, dat zo dadelijk. De verkeersinformatie, het is nog steeds rustig op de weg. Wel moet het verkeer in het hele land rekening houden met zware windstoten. Dit is het NOS Radio 1-journaal, met Bert van Sloten. Het veilen van antiek en kunst is hun dagelijks werk. Maar Veilinghuis van Zadelhof gaat dit weekend iets nieuws doen. Het bedrijf veilt zogenoemde youngtimers. Die zijn geïmporteerd uit Japan. 25 zeer exclusieve auto's met alles erop. En eraan. Als een zonnetje. Je hoort ook dat hij heel mooi rustig loopt. Als nieuw zou je bijna zeggen. 46.000 kilometer lees ik op de teller. En dat kunnen we ook terug laten zien in de papieren die erbij zitten. kilometerstanden van de Japanse auto zijn natuurlijk ontzettend laag. Omdat ze meestal op zondag bereden werden. Want het was eigenlijk interessanter om zo'n auto voor de deur neer te zetten. Dan erin te rijden. Ja, een beetje showen. Ja, heel erg showen. Uiterlijk vertoon. Pure status. Ronald van Zadelhof, directeur van het gelijknamige Veilingbedrijf. De mensen die hierin willen rijden, wie zijn dat nou? Uh, hoofdzakelijk is dat een zakelijke markt. Uh, bij auto's ouder dan 15 jaar uh, geldt een interessante bijtellingsregeling. En normaal als je een auto zakelijk bereidt, krijg je een grote bijtelling over de nieuwwaarde. In dit geval krijg je een bijtelling over de aanschafwaarde van dit moment. Dus als ik deze fijn brommende V12 op de kop tik voor, noemen ze een realistisch bedrag? Ze zitten zo'n beetje tussen de 5.000 en de 10.000 euro. Dan is dat de relevante waarde als we richting Belastingdienst gaan. Ja, hoe ingewikkeld is het om die auto's vanuit Japan naar Nederland te halen en ze dan op een veiling rijklaar te presenteren? Ja, dat is best wel een uh, gedoe. Hè? Je zit natuurlijk uh, met RDW dat die uh, gekeurd moet worden. Er moet, uh, verlichting moet er onder andere veranderd worden omdat uh, er uh, andere lampen in uh, Japan zijn. Dan worden ze ook nog gepoetst, gewassen en krijgen in ieder geval nog een, een extra beurt. En ze hebben veel stilgestaan, en, uh, zeker de laatste jaren. 25 zogenoemde youngtimers worden hier geveild. Auto's van 15 jaar of ouder, maar niet te oud. Het is een auto van uh, ouder dan 15 jaar en jonger dan 24 jaar. En in één oogopslag is te zien dat Japanners kennelijk dol zijn... op het Duitse merk Mercedes. Japanners zijn natuurlijk uh, gek op Europese auto's... en dan uh, voornamelijk uh, Mercedes en BMW. Uh, leuk feit daarvan weer is dat je in de Japanse snelwegen niet harder dan 100 km per uur mag rijden. Dus je kan met een uh, grote 12-cilinder niet harder dan 100. En dit hier is dus een volkomen zinloze V12... want de eigenaar heeft er niks aan gehad. Uh, ja, niets aan gehad weet ik niet. Hij heeft er heel veel status mee bereikt, uh, hoogstwaarschijnlijk. Maar dat had met vier cilinders ook gekund? Dat had met uh, één cilinder uh, gekund uh, in Japan, maar daar gaat het niet om. Uh, je ziet ook bijvoorbeeld een, uh, ja, een stafje uh, rechtsvoor uh, zitten... Dat is om de bumper niet te beschadigen. De Japanse mensen zijn nogal klein, dus ze komen ook net boven het dashboard uit. Dus ze rijden 100 km per uur net boven het dashboard uitkijkend... en hebben hulpjes nodig in de vorm van weer een Mercedes-ster... om, laat maar zeggen, de bochtruimte kunnen nemen. Dus het is echt een soort stuurhulpje. Ja, een hulpstokje, zodat ja. ze niet overal tegenaan rijden. En uh, als ze de parkeergarages ingaan, want dat is natuurlijk allemaal heel klein... dus daarvoor moeten ze inderdaad hulpjes hebben. En dat Japanners zo weinig rijden, zo zuinig zijn op een auto... Mm -hmm. dat is voor u natuurlijk goed nieuws... Want dat kunt u gebruiken op de veiling. Van kijk eens, hij is nog helemaal in goede staat. Zo krijgen ze inderdaad niet meer in Europa, dat is echt uniek. Geen roest, geen gedoe met pekel gehad. Totaal geen pekel, altijd een goed, eigenlijk het beste klimaat om auto's te bewaren. Het is vertroeteld. De mensen die van groen houden, en dat bedoel ik niet de kleur... Die gaan niet blij worden he, van dit. Nee, dat uh, vrees ik niet. Alleen het zijn ook weer auto's die uh, ja, gekoesterd zullen worden. Dus uh, het grote aantal kilometers zou hier waarschijnlijk ook niet mee gereden worden. Het worden rijdende museumstukken. Klopt. Uh, ik merk het aan mezelf ook. Ik heb ook wel eens een oude Rolls Royce gereden. Maar dan ga je een hele ander rijgedrag in vertonen... dan dat je in een nieuwe Rolls Royce gaat rijden. Ronald van Zadelhoff was dat in de reportage van Louis Dekker. Dan de provincies. De provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland... die denken aan een fusie. Komend half jaar zal die mogelijkheid worden onderzocht. De provincies gaan nu alvast op een aantal punten samenwerken. De commissaris van de Koningin van die drie provincies... hebben dit in een brief aan minister Donner laten weten. Roel Robertsen is commissaris van de Koningin in Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Sluiten. Ja, wat wilt u met zo'n fusie bereiken? Nou, wat wij willen bereiken is dat wij zeg maar, in willen spelen op de wens van het kabinet. Het kabinet wat gezegd heeft, we willen komen tot een effectieve, slagvaardige en democratisch bestuur. Met andere woorden, een beter bestuur voor minder geld. En het tweede wat zij willen is opschaling binnen uh, de Randstad en het afschaffen van de stadsregio's. Ja. En uh, wij willen met uh, onze, onze reactie zeg maar, inspelen op die wens. Uh, en dat sluit ook heel erg aan bij wat wij willen. Zeker als het gaat om een effectievere samenwerking, minder bestuurlijke drukte en bundeling van krachten. Ja. En dat heeft uh, voor ons uh, toegeleid dat we deze brief geschreven hebben. Maar waarom deze bij elkaar? Want ik zou toch zeggen, even vanuit de historie, hè? de Hollanden bij elkaar met Utrecht. kan ik me misschien nog voorstellen, maar waarom Flevoland er uh, dan bij? En waarom dus dient Zuid-Holland erbij? Ja, maar wij kijken juist naar de inhoud. Eh, kijk, Als je kijkt naar de verkeersstromen, de woningbouwopgaven... daar waar de economische artsen liggen... dan hebben wij het echt eh, f, eh, over de hoek Amsterdam, Utrecht, eh, Amersfoort, Hilversum. Daar zit eh, de echte economische potentie en samenhang. Maar eh, daar slaat dan... u gewoon Den Haag over en Rotterdam. Dat is toch ook economische potentie? Ja, maar die hebben met z'n twee ook heel veel mee te maken. Dus wij denken niet zozeer in een randstad als veel meer in de vleugels. Een zuidvleugel en een noordvleugel. Uh, op basis van inhoud uh, is dat een hele verstandige keuze in onze ogen. Ja. En op welke punten wilt u dan met elkaar gaan uh, samenwerken? Nou, We hebben in onze brief eigenlijk twee stappen aangekondigd. Uh, een hele stelde stap uh, waar we komen tot intensieve samenwerking. Bijvoorbeeld op uh, het gebied van openbaar vervoer. Je zou kunnen denken aan één vervoersautoriteit in de Noordvleugel. Twee en, en, en, even voor de, de gewone luisteraar, wat, wat heb ik daar aan? Eén vervoersautoriteit? Nou, dat zeg maar alle, uh, uh, het openbaar vervoer uh, uh, op die schaal op elkaar is afgestemd. En dat er één ambtelijke apparaat werkt aan het openbaar vervoer en niet op het gemeentehuis van Amsterdam, van Almere, van Utrecht, op drie provinciehuizen. Gewoon één organisatie die zorgt voor goed openbaar vervoer in de Noordvleugel. Twee, zou je kunnen denken aan onderhoud en beheer van wegen. Je zou kunnen denken aan bedrijfsvoeringsaspecten, vergunningverlening en misschien ook wel aan het gezamenlijk opzetten van een structuurvisie, ruimelijke ordening, zeg maar een bestemmingsplan Noordvleugel. En dan de vraag die voor het kabinet natuurlijk van belang is. En dit is echt goedkoper? Uh, dat levert uh, aanzienlijke uh, besparing op, Hoeveel? Uh, en, en daar gaat het om: minder bestuurlijke drukte, uh, verminderde krachten, uh, en het tweede, Hoeveel? de tweede stap die wij willen zetten. Hoeveel is... besparing? <laughs> Ik heb het al voor vier keer gesteld. Hoeveel besparing levert het op? Nou, dat hebben we nog helemaal niet uh, berekend. Alleen je kunt uh, op je klompen uitrekenen als je op vier of vijf uh, plekken zeg maar een, een uh, ambtenaar hebt zitten met uh, hun eigen uh, regie en aansturing. En je doet dat in één huis, dat het aanzienlijke besparingen oplevert. Kijk naar je bedrijfsvoeringsaspecten. Heb je overal een afdeling PNO zitten of zet je dat bij elkaar? Uh, maar in cijfers hebben we nog niet uh, berekend. Wel, zeg maar, uh, uh, heel grofschalig. Maar dat vind ik nog te prematuur om daar nu uitspraken over te doen. Oké, okay, en ben ik een nieuwe provincie er zijn? Uh, het tweede, en uh, dat is ook een belangrijke stap... is dat wij willen onderzoeken welke voordelen er zitten aan opschaling. En dat gaan we wel volgorde doen. Eerst kijken welke voordelen er aan zitten en dan praten over fusies. Uh, uh, want dat is de volgorde die wij in de brief voorstellen. Ja, want het is dus nog niet helemaal zeker. Ik bedoel, het kan ook nog zo zijn dat het uitkomst van het geheel is... Uh, dat het geen voordelen heeft. Uh, dat het voordelen heeft, uh, staat voor mij, uh, zeg maar, vast... Maar of dat ook moet uitmonden in een echte fusie... dan moet je eerst de meerwaarde van aantonen. Okay. Uh, en wij gaan die discussie daarmee niet uit de weg... maar de... we trekken hem juist naar ons toe... om dat uh, zeg maar nog eens een keer heel zorgvuldig te gaan bezien... of dat leidt tot uh, nog meer meerwaarde... dan uh, intensievere vormen van samenwerking. Meneer Roberts, ik snap het. Roel Roberts, dank u wel. Roel Roberts, was dat. De commissaris van de Koningin in Utrecht. Nog meer commissarissen van de Koningin trouwens... vandaag op deze zender in Troskamerbreed. Dan komen de heer Cornelie van Gelderland... de heer Tigelaar uit Drenthe... en de heer van der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 Ja, en op het moment dat mijn batterijen leeg zijn... ik zal één batterij eruit halen. <treeks> en dat betekent, die batterij zit er weer in. Hij doet het weer. Nou, de Lappel, u hebt dat ding bij eh, mevrouw, eh, dat, dat steunhart erin gezet... Als ik het zo zie, het ziet er wel uit als een beetje knutselwerk. Nou, wel heel duur knutselwerk. Die pomp kost ongeveer 70.000 tot 80.000 euro. De batterij en dergelijke eromheen die af en toe vervangen moet worden. Dus het is wel een kleine sportauto. Die... Waar mevrouw mee rondomt? Ja, absoluut. En waarom bent u er toch voor dat, dat het een steunhart wordt en geen harttransplantatie? De donorharten zijn er niet genoeg. En om eerlijk te zijn, er zullen ook nooit voldoende donorharten komen.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 grotendeels stil. Dat geldt ook voor het voetbal trouwens, de belangrijkste sport in het land. Mark Wotten, coach van Ismaili SC, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, had u normaal gesproken moeten voetballen dit weekend? Ja, we hadden eergisteren de derde wedstrijd na de, na de, na de winterstop moeten spelen... maar die is, die is ook uitgesteld, net als de wedstrijd van vorige week. Ja, want kunt u bijvoorbeeld wel gewoon trainen? Ja, nou het is in, uh, alleen in het centrum van Cairo is het erg onrustig en uh, daar ligt het leven helemaal plat. En uh, de rest van Egypte is, uh, is uh, daar verloopt alles vrij rustig en uh, vreedzaam. Dus wij kunnen gewoon uh, naar het stadion toe, we kunnen gewoon door de stad bewegen, we kunnen gewoon trainen. Dat is geen enkel probleem. Ja, is het wel ook het gesprek van, uh, van de dag ook op het trainingsveld met uw spelers? Als we trainen, niet, maar uh, natuurlijk uh, in de kleedkamer nee, wel. En, wel, uh, het is wel een beetje, uh, ik moet zeggen dat de stemming wel een beetje is van dat iedereen uh, wel een beetje klaar mee is. Uh, iedereen wil graag weer terug naar het uh, normale leven. Dat wil zeggen, het leven ligt hier nu al een dag of tien helemaal stil. Uh, de, de banken zijn dicht, uh, de, de fabrieken zijn gesloten, de universiteiten, de scholen die zijn dicht. En ja, de, de nood wordt steeds hoger voor de gewone mensen in Egypte. Dus uh, men, is wel, men is eigenlijk wel een beetje klaar met dit hele... Uh, protestbewegingen. Heel Iedereen wil heel graag een, een akkoord tussen de oppositie en de regering om uh, zeg maar naar een beter Egypte toe te werken. Ja. Ik kan me zo voorstellen, want uh, spelers zijn van belang, um, helemaal ook uh, in Egypte, dat is echt de nationale sport, dat een aantal van die spelers ook wel de president misschien kennen. Ja, ik heb, uh, ik heb een handvol internationals en die hebben diverse keren de, de president ontmoet uh, toen ze kampioen van Afrika werden en... Uh, ze hebben allemaal sympathie voor hem. Um, ze weten ook allemaal wel dat er natuurlijk uh, dat er dingen gebeuren in Egypte die niet door de beugel kunnen. Dat het anders moet. Maar uh, na zijn speech en, en de toezegging dat hij zou terugtreden en zou aftreden... heeft iedereen gezegd van uh, nou, geef die man nog zes maanden de tijd om uh, op een fatsoenlijke manier afscheid te nemen. Uh, hij heeft naast een aantal minder goede dingen ook heel veel goede dingen gedaan voor Egypte. Um, in ieder geval gezorgd dat er 30 jaar geen oorlog was uh, in dit land... En uh, zij gunnen hem allemaal een eervolle acht, aftocht. Alleen, uh, ja, er toch nog een groep uh, demonstranten in, uh, in Cairo die dat uh, probeert te verhinderen. En uh, het wordt er steeds gecompliceerder, lijkt me. Ja, en het is voor u natuurlijk ook wel, wel lastig, want ja, je moet het voetbalteam toch ook op een of andere manier scherp zien te houden. Voor het geval die competitie weer wordt hervat. Ja, nou goed, als de, als de mededeling komt dat de competitie weer hervat wordt, dan hebben we denk ik nog wel een uh, voorbereidingsperiode van een week of twee. En uh, dat is natuurlijk niet het allerbelangrijkste. Het belangrijkste is nu uh, de politieke situatie in Egypte en uh, de stabiliteit van het land. En uh, het voetbal is op dit moment bijzaak. En dat, dat is prima wat mij betreft. Uh, ik wil natuurlijk uh, ook dat, dat dit, dit land gewoon weer teruggaat naar een uh, normale, stabiele, veilige situatie. En dan, uh, dan komt dat voetbal vanzelf wel weer. Oké, okay. nou ik wens u uh, sterkte daar uh, in Egypte. Ja, we zullen zien hoe het uh, verder gaat allemaal. Het is uh, spannend voor iedereen. Mark, wat ja. was dat, op dit moment, coach, daar in Egypte bij Ismaila SC. Dat was het Radio 1 Journaal. Zo dadelijk de tros met de Tros Nieuw Show. En ik wens u een een hele mooie dag. Radio 1. Het NOS Journaal. Bij de grens van Israël en Egypte is een gasleiding ontploft. Getuigen hebben een luide knal gehoord en zagen een vlammenzee in het noorden van de Sinaï-woestijn. Volgens de staatstelevisie in Egypte is de explosie een aanslag van saboteurs die misbruik hebben gemaakt van de huidige veiligheidssituatie.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 Waarom? Omdat uh, staatssecretaris Bleker uh, het onzorgvuldig fokken van honden wil aanpakken. En dat betekent dat de pim voor hondjes u kent ze vast nog wel, straks niet meer mogen. Ze hebben een veel te klein schedeltje, de hersens die uh, knappen eruit en nog veel meer afschuwelijk leed. Daarna de malafide uitzendbureaus die Poolse werknemers afknijpen. Dat is ook al een hele tijd aan de gang. Maar ze pikken het nu niet meer en er komt een rechtszaak. En ook komt Govert Schilling. Die komt ons vertellen over de Amerikaanse satelliet Kepler. Want die ontdekte exoplaneten. En dan komt altijd maar weer die vraag. Zou het dan toch... Hè? ergens anders leven zijn? Nou, Goverd weet er alles van. Om tien uur aandacht voor pleinen en uh, revoluties. Want die hebben iets met elkaar. Naar aanleiding van de opstand in Cairo. Menig opstand of protest is in het verleden begonnen op een plein. Twee historici komen er. Dennis Bos en Lisbeth van der Grift die weten er alles van. Pieter Steins van uh, de NRC komt vervolgens uh, met een stapel boeken... om die te bespreken. En tot slot aandacht voor Paul Vlaanderen. Nee, geen hoorspel op de radio, maar daar staat... Uh, die staat tegenwoordig als stuk in het theater. En Brun Kuit, de regisseur, vertelt hoe dat er dan uit gaat zien. Uh, zometeen dan komt uh, Mustafa uh, Oekbi, die hebt u misschien de laatste tijd veel gezien... Uh, vertellen over de zender Al Jazeera. Maar eerst gaan we naar Petrus Schothorst. Precies, die, hier. die woont al ruim drie jaar in Cairo. Maar eergisteren verliet hij Egypte. Mede op aandringen van familie en vrienden die zich er niet heel onbegrijpelijk zorgen maakte over zijn welzijn. De protesten liepen de afgelopen week steeds meer uit de hand... en betogende voor- en tegenstanders van het regime van Mubarak... die raakten behoorlijk slaars. Maar de rust lijkt gisteren in ieder geval een beetje weergekeerd te zijn in Egypte. Maar of die rust blijvend is, dat valt te bezien. Want de frustraties onder de bevolking zijn groot... En de angst voor het regime is diep geworteld. Een gesprek over het leven in een dictatuur, de emoties van de demonstranten en het land en de mensen buiten dat beroemde plein. Goedemorgen meneer Schothorst. Goedemorgen. Uh, u bent eergisteren teruggekomen. Ik ben hier gisteren teruggekomen, ja. Want echt uh, omdat de familie zei, uh, het is nu mooi geweest? Omdat de familie zei, het is nu mooi geweest. En dat zeiden dus al een paar dagen. Omdat het, uh, de organisatie voor ik werk zei, het is verstandiger. We kunnen niet langer de verantwoordelijkheid nemen voor je veiligheid. Dat je terugkomt, omdat ook de ambassade dat begon te zeggen. En uh, persoonlijk heb ik ook het gevoel had dat de veiligheid met name op straat, s'nachts toch wel een beetje riskant begon te worden. Voor wat voor organisatie zit u daar? Ik zit daar voor Free Voice, dat is een Nederlandse organisatie... opgezet door journalisten in Nederland... die wereldwijd proberen bijscholingsprogramma's scholingsprogramma's aan te bieden... voor journalisten in het kader van intercollegiale solidariteit. Wat leerde u die journalisten? Voornamelijk hun mond houden of... Uh... Nee, uh, uh, uh, over, ik moet er nog even bij zeggen dat het een regionaal programma is... dat we niet alleen in Egypte werken, maar ook nog vijf andere landen in het Midden-Oosten. Uh, vanuit het idee dat er heel veel overeenkomsten zijn in die verschillende landen... wat betreft de positie van journalisten... maar dat er tegelijkertijd ook zoveel verschillen zijn dat het zinvol is om vertegenwoordige journalisten van die landen bij elkaar te zetten. Maar wat kon u ze leren? Wat we ze kunnen leren uh, in Egypte, misschien meer dan in een aantal andere landen in het midden oosten is, is ten eerste een heel groot isolement dat wordt bepaald door de taal. Er zijn bijna geen journalisten die Engels spreken. Iedereen spreekt alleen maar Arabisch. Dus dat betekent dat, dat de toegang tot internationale media en de ontwikkelingen... voor een heel groot gedeelte van mensen voorbij gaat. Want internet is door de taalachterstand uh, ontoegankelijk. Ten tweede, um, het heeft me jaren zelf geduurd voordat ik er precies achterkwam hoe dat werkte. Maar in Egypte, de media, in ieder geval de kranten, je hebt staatsmedia en uh, de kranten. Er is niet één krant die commercieel werkt. Dat betekent dat het uiteindelijk er niet zoveel toe doet voor de journalisten die die kranten volschrijven... wat de lezers vinden, hmm. wat de lezers graag zouden willen lezen in de kranten. Dat wordt bepaald door de hoofdredactie, dat wordt bepaald door individuele voorkeuren van journalisten... die altijd bij voorkeur dicht tegen de, ma tegen de macht aan zitten. En dat wordt bepaald door de angst, die bij zowel de journalisten als de hoofdredacteur bestaat over de mogelijke sancties van de overheid. Waar ligt precies de rode lijn? We gaan het zo uitgebreid, moesten we Oebië in ons dus ook aangeschoven over de journalistiek in Egypte hebben. Uh, even over het uh, risico. We, uh, ja, wij horen die verhalen wel. Er uh, is ook een paar keer uh, ja, zijn er journalisten in de problemen gekomen, was het echt zo gevaarlijk? Ja, de verhalen die u waarschijnlijk gehoord heeft... ik uh, ben pas hier gisteren gekomen, dus ik heb het niet persoonlijk gehoord... maar dat ging dan vooral over de positie van westerse journalisten ja. in, uh, in Egypte... die in de gevarenzone terechtkwamen. Ik denk dat dat waar is. Ik denk dat uh, als je op dat plein staat, en, of in de buurt van dat plein... waar de emoties heel hoog oplopen dan loop je risico de bedoeling. is: Twee groepen staan tegenover elkaar, ze zijn allebei gewapend met stokken. En als je daartussen gaat staan, dan, ja, dan is het niet uh, onwaarschijnlijk... dat je een klap op. En Egyptische media hebben gezegd, wat hier uh, gebeurt... het uit elkaar vallen van Egypte is het schuld van die buitenlandse media... die uh, ja, kennelijk de zaak verziekt hebben. Dat zeggen ze in ieder geval. Ja, het is heel duidelijk, dat is vooral de staatstelevisie geweest. Uh, officieel is, ik geloof, 70% van de bevolking alfabet... In de werkelijkheid ziet het er heel anders uit. Uh, zijn het maar nou, maximaal 20, 30 procent van de bevolking die überhaupt kranten lezen. De rest is aangewezen op staatstelevisie. En een aantal uh, satelliettelevisie voor een informatievoorziening. De staatstelevisie heeft de eerste dagen helemaal geen enkele aandacht besteed aan wat er in het land gebeurde. Uh, om het heel cynisch te zeggen, en dat is niet alleen een cynische opmerking, maar het is ook de werkelijkheid... Staatstelevisie presenteert presenteerde kookprogramma's, uh, uh, toeristische programma's. Hoe mooi het wel niet in het land is mm. en hoe vredig en hoe gelukkig we kunnen zijn. Dat het land waterskiën op de Nijl. Waterskiën op de Nijl, <laughs> dat het land zo krachtig en voortvarend bestuurd wordt ja. en ons helpt naar... De vaart, de, voor te gaan in de Vaart ja. der Volkeren. Dus dat was eigenlijk een enorm verschil met wat er hier in Nederland op de televisie te zien dat was. was. Een, een <laughs> dat was een gigantisch verschil. En wat je zag de laatste dagen, zeker na de eerste grote demonstraties... Op voor, van vorige week vrijdag, een week geleden... is dat heel veel Egyptenaren schakelden tussen die staatstelevisie... Ja. die alleen maar prachtige, rozige verhalen had. En met name uh, Al Jazeera, de Arabisch-talige zender... de enige Arabisch-talige zender die volledig... Uh, verslag deed van wat er in, ook in de werkelijkheid op dat grote plein gebeurde. En ik denk dat heel veel van de spanning en de onzekerheid... en de verwarring ontstaan is bij Egyptenaren die, die twee beelden zagen... en dat die twee ja. werkelijkheden absoluut niet met elkaar konden rijmen. Was u, was u überhaupt verbaasd over de enorme aandacht die hier voor Egypte is? De, over, hier in Nederland. Ja, dat is ja heel goed. erg verbaasd. Ja. Uh, de eerste zeven pagina's van de meeste kanten gaan over Egypte. Egypte is een, is een, is een land... Uh, Egyptenaren willen er overigens buiten trots op zijn. Ja. Want ze vinden... Ja. En de Nederlandse media daarin groot gelijk geven. Egyptenaren hebben heel sterk het gevoel dat ze... Masr-Umidunya is het bekende spreekwoord. Egypte is de moeder van de wereld. Egyptenaren hebben sowieso het gevoel dat ze de leider zijn van de Arabische wereld. Er was ook... Heel veel jaloezie op Tunesië, die toch maar net iets eerder waren <laughs> dan wij. Echt waar? Uh, uh, ja, zeker. Zo werd er in de koffiehuizen gesproken. De, de, uh, een, een minder belangrijke Engelstalige staatskant, de Egyptian Gazette... heeft begin vorige week een overzicht gemaakt van de grappen en grollen... die Egyptenaren maakten over wat er in Tunesië gebeurde. Zoals inmiddels bekend in Nederland, Egyptenaren zijn geneigd... om alle stress en alle dagelijkse spanningen... met een grap en een grol en humor weg te lachen nou analyseerde dat die grappen over Tunesië... in toenemende mate een cynische, sarcastische ondertoon kregen. Waar eigenlijk een ontzettende frustratie zat En een ontzettende... Jaloezie Jaloezie, ongetwijfeld. Wel verdomme. Het is onze rol, wij zijn de leiders van de Arabische Wereld. En dan gaat zo'n klein, onbetekenend, onbenullig landje... Daarmee van, met de eer maar, van Maar door. ze kunnen het toch nog zien als een soort voorprogramma... en dat zij de hoofdact zijn. Dat, <laughs> dat, dat is nog een goeie. Daar, daar zal nu iedereen het over eens zijn in Egypte. We hebben eindelijk, en ik denk ook wel terecht... we hebben eindelijk onze rol als leider in de Arabische wereld terug. Iedereen kijkt naar ons, wij zijn het centrum van de wereld. Ja. Wat er hier gebeurt, hier wordt geschiedenis gemaakt. Maar, maar, en dat is ook zo, denk ik. Maar, maar desalniettemin was u verbaasd over de hoeveelheid... die hier over je wordt uitgestort... Ik was, ja, ik was verbaasd dat er zoveel aandacht zou zijn over... oké, okay, het is een belangrijk land, het is een, een strategisch belangrijk land... er staan belangrijke belangen op het spel, maar dat er zoveel aandacht zou zijn. Dat er zoveel Nederlandse journalisten ineens in Egypte rond zouden lopen heeft me persoonlijk verbaasd. U zat daar voor een Nederlandse organisatie... dus om journalisten in ieder geval iets beter te leren functioneren. W wat zeg je dan tegen die mensen? Want het is natuurlijk een heikel evenwicht. Je moest vooral niet uh, de verkeerde dingen schrijven. Want dan kon je zelf ook uh, een beroepsverbod of zoiets verwachten, toch? Ja, we, hebben, uh, uh, we zijn daar nu vier jaar, drieënhalf, vier jaar volop mee bezig geweest. In de eerste fase hebben we journalisten vooral gewezen op hun rechten omdat heel veel journalisten niet, zich niet realiseren... dat Egypte en al die andere landen in het Midden-Oosten... allemaal internationale verdragen ondertekend hebben... Maar dat doet ze toch niks recht... van aan, de autoriteiten? Nee, maar dat geeft als journalisten weten wat hun rechten zijn... als hoofdredacteuren weten wat hun rechten zijn... dan kunnen ze dat via hun advocaten ook de rechters duidelijk maken... die daar vaak ook niet van op de hoogte zijn. En dan zijn er toch mogelijkheden om dat langzaam te gaan veranderen. Maar die rechters waren toch ook een verlengstuk van het regime? De, de, ja, dat is een, een moeilijk samenspel tussen nee, de rechterlijke macht. Ik vraag die dat niet... natuurlijk ja. omdat het wel, wel begrijpelijk is... dat je daar als westerling naar binnen komt en vindt dat het allemaal anders moet en dat het democratisch moet enzovoort. Maar ja, in de praktijk is het natuurlijk iets heel anders... dan waar wij vandaan komen. De rechterlijke macht was, denk ik, is absoluut niet on, on, onafhankelijk. Dat is een van de eisen waarvan ik hoop en bid... dat daar nu aan gewerkt gaat worden. De rechterlijke macht was zo af, onafhankelijk tegelijkertijd dat de regering een aantal jaar geleden van politiek geswitcht is... en in plaats van uh, kranten, journalisten, individuele journalisten... of een kranten voor de rechter slepen... Uh, zijn ze nu overgestapt door een andere ta tactiek die veel effectiever is... en dat is om enorme hoge boetes op te leggen aan kranten... een verschijningsverbod opleggen... maar vooral die boetes die het voor uh, journalisten... en vooral de hoofdredacteuren heel aantrekkelijk maakt... om toch maar vooral die rode lijn in de gaten te houden... en aan de goede kant te blijven. Daarnaast hebben ook de meeste kranten een meneer op de redactie zitten... één of twee, die in Nederland een grijze regenjas zou dragen. In Egypte hoeft dat niet in verband met het klimaat, maar die er wel een beetje zo uitziet. En die de taak heeft om adviezen te geven, in het geval dat dat nodig is... over waar dan precies die rode lijn loopt. Die, die, die, die angst voor dat regime, hoe, hoe diep zit dat in de zielen van de Egyptenaren? Die, die, die, Ik denk dat hij die heel, heel diep zit om te beginnen uh, uh, 80, tussen de 80 en de 50 miljoen mensen. Waarvan de helft geboren is... vijf tot tien jaar onder, nadat Mubarak al achter zijn bureau zat. Dus die hele generatie, al die jonge mensen... Zijn de helft van de bevolking is opgevoed met een regime... wat heel duidelijk was, heel glashelder was... in wat wel mocht en wat niet mocht. De meeste ouders standaard voeden hun kinderen op met het besef... er zijn twee dingen die je nooit moet doen. Je moet je nooit met politiek bemoeien, want dat is gevaarlijk. En dan gaat de zaak mis. En je moet nooit vragen stellen over zaken die je niet aangaan. Als je corruptie in je omgeving ziet, blijf er van weg, blijf er vanaf. Er kunnen altijd hogere belangen achter zitten. Je weet niet wie, welke partijen in het geding zijn. Bemoei je met je eigen zaken. Laat we het vrolijk houden, laat we het leuk houden. Laat we aan leuke dingen denken en vooral niet... dat is... Uh, een hele grote duidelijkheid voor de bevolking ook. Hm. Egypte, er zijn veel mensen in Nederland. de afgelopen dag dat ik met ze sprak, hebben het idee. Egypte is een ontwikkelingsland. Egypte is een ontwikkelingsland voor de gemiddelde toerist die naar Egypte komt. en al die arme sloebers op straat ziet lopen. Maar volgens de officiële statistiek is het een middeninkomland. Dat betekent dat het uh, ergens tussen die twee groepen in zit. Uh, dat het, en dat is zeker een verdienste van het regime. de afgelopen jaren een eclatant uh, economisch succes heeft bereikt 6% groei. Dat is bijna het dubbele van de bevolkingsgroei. Dus er zijn uh, uh, positieve zaken. Maar tegelijkertijd is voor de hele bevolking duidelijk... dat vadertje staat voor zorgt. Dat vadertje staat uh, uh, duidelijk is over wat mag en wat niet mag. Dat vadertje staat onrechtvaardig is. Dat het de ene helft van de bevolking... of minder dan de helft, de ene groep van de bevolking... heel duidelijk bevoordeelt boven de andere groep. Dat vadertje staat corrupt is... Het vadertje staat ongenadig hard uit de hoek kan komen... als je over de rode lijn gaat. Maar dat vadertje staat tegelijkertijd zorgt dat het verkeer geregeld wordt... dat er voedsel in de winkels ligt... Wel steeds minder de laatste tijd. En ook dat is een van de bronnen voor wat er nu gebeurt, denk ik. Dat uh, mensen in de gevangenis komen. Dat, uh, uh, het geeft een enorm veilig gevoel. Mensen die in de golf van emotie die volgde op de toespraak van Mubarak... zeiden van ja, het is dan wel een dictator, maar het is onze dictator. We weten precies waar de grens ligt. We weten wat we aan hem hebben. En in de toekomst, als die revolutie plaatsvindt... wat gaat er dan met ons gebeuren? Kunnen we dan nog veilig op straat lopen, kunnen we dan nog ervan uitgaan... dat onze huizen bewaakt worden en niet overvallen worden door inbrekers... en dieven en getuizen wat rondloopt een van de favoriete beeldspraken van, de, van Mubarak zelf? Ja, maar toch roepen de mensen uh, die tegen hem zijn... ik wil sterven voor Egypte. Dus daar zit aan de ene kant zit daar die vaderlandsliefde in... en aan de andere kant ja uh, toch die haat tegen Mubarak. Het, het, het, het komt wat pathetisch over, maar dat is het misschien niet... Ik weet niet hoeveel mensen het, willen sterven voor Nederland. Het is geen gewoonte in Egypte. Maar ik denk dat uh, zo ongeveer de helft van de bevolking... elke ochtend na het opstaan de neiging zou hebben... om even in zijn arm te knijpen om te kijken of het echt waar is wat er gebeurt. Want dit is nog nooit eerder gebeurd. Zo'n grote opstand, zo'n grote... Het, geeft, het resultaat is denk ik vooral een enorme verwarring aan, aan beide kanten. Ja. Uh, de Herald Tribune uh, eergisteren citeerde een man die zich geïnterviewd hadden die op de grote dag van de wraak en van de woede op het Tahrirplein gaat staan... te demonstreren tegen de regering. En toegaf dat hij de volgende dag, zeker na de speech van Mubarak. die een geweldig appel gedaan heeft op de vaderlandsliefde... aan de overkant van de, van de hekken stond bij de tegenpartij. En ik denk dat vooral die verwarring over wat gaat er gebeuren... Ja valt dat je staat weg, uh, uh, een verklaring is voor wat er nu gebeurt. Ja, uh, we zitten hier ook met Mustafa Oebig. Uh, Goedemorgen, Mustafa. Hallo. Ja, je bent een, uh, een huisvriend geworden, denk ik, zo voor een heleboel Nederlanders, want je hebt al ontzettend veel werk verzet... Uh, u, u kent hem misschien. Hij was uh, eerst midden-oosten correspondent voor de NWS. en op dit moment uh, ben je in heel veel zijn werkzaam op de redactie buitenland. Uh, we hebben jou gevraagd uh, omdat uh, we wilden aandacht besteden aan uh, Al Jazeera. Hè? Uh, de, eerder werd het redactiekantoor in Cairo gesloten, werknemers werden gearresteerd, en uh, ja. De, Zender meldde gisteren dat ze door een groep tuig uh, waren bestormd... het kantoor in brand gestoken en apparatuur uh, vernield. Dus daar is nogal wat aan de hand. Uh, ja, ze worden uh, wel de Arabische CNN genoemd. Is, is dat een, een goede naam daarvoor? Nou ja, als je, uh, er is eigenlijk geen, geen uh, andere Arabische zender... die zich kan meten met CNN. En dat is voor mijn gevoel dat als je zeer op dit moment... En uh, die begonnen zich ook als zodanig te presenteren begin jaren 90, oh. zo midden jaren 90. Dus het is voor heel veel Arabieren, uh, en zeker voor de Arabische wereld, uh, een van de best bekeken televisiezenders op dit moment. Ik bedoel, uh, de gast had het hier net over uh, de staatstelevisie. Nou, ik denk dat de staatstelevisie in heel veel Arabische landen nauwelijks meer een rol speelt. Mensen kijken voor een groot deel naar een zender als al Jazeera. Er zijn natuurlijk heel wat voorbeelden. Gekomen naar de ontstaan van Al Jazeera, bijvoorbeeld Al Arabia. Er zijn nog een ander, andere Arabische televisiezenders. Maar Al Jazeera steekt met kop en schouders boven iedereen uit. Gewoon ja. vanwege de kwaliteit, de professionaliteit, maar ook de durf. Ik bedoel, je hebt nog andere televisiezenders die nog altijd eigenlijk een beetje bang zijn van wat zal een bevriende Arabische staat vinden van onze berichtgeving. Maar Al Jazeera gaat tegen iedereen in. En uh, een goed voorbeeld is: uh, voor de meeste ministers en uh, leiders zijn gewend. Om met excellentie op president te worden aangesproken. Nou, bij Al Jazeera niet. Dan is het meneer uh, Hupplepupp. -hup, en waarom uh, reageert u zo? Waarom doet u zo? Hm. Mensen, ministers worden onderbroken tijdens interviews. Dat was ongekend. Het is toch wel opmerkelijk dan? Want als uh, Peter Schot uh, schetst toch net een, een, een, een heel totalitair regime. Dat ze hebben toegestaan dat Al Jazeera op die bodem. Uh, uh, ja, een plek uh, krijgt. Nou ja, het is, ook een, het, is, het is tegenwoordig ook zo dat, dat als je geen Algezera in je land hebt, dat je eigenlijk gewoon niet meetelt. Dat je um, niet open staat voor hervormingen. Door Algezera staat voor openheid en voor professionele onafhankelijke berichtgeving. En als je als staat, Algezera weigert, ja, dan ben je nog altijd een dictatoriale staat. En dat Hoewel dat heel ook, veel Arabische ja, ja. landen dat het ook het geval is. Ze willen niet dat ze die imago willen, hebben. Dat, ze willen niet dat die mago hebben. En op het moment dat als het hier over de scheef gaat, ja, dan krijgen ze een brief. Of dan komt iemand langs en zegt: van ja, dat, dat pikken we niet. Dat is nooit nu ook dan... gebeurd. Hè? Ja. Er is tegen ze gezegd: als je uh, nu nog beelden uh, uitzendt van het plein. Dan, uh, ja, dan komen we de hele zaak ophalen en ja. dan komen jullie ook ophalen. Z zenden ze nog wel uit? Volgens mij wel tenminste. Ze zenden stel... wel uit, ja. alleen ik weet niet of ze ja, nog in, in Egypte te ontvangen zijn. Want Peter dat was... Weet de schatels, jij dat? Met ze nemen. zijn in Egypte nog ontvangen. Ja, ja. Ja. En ze zenden uit niet meer vanuit hun uh, vaste uitzendpost. Ja. ...waar met kleine mobiele telefoontjes en camera's uh, verborgen... ...vanuit auto's die door de stad rijden. Wat of gebeurt er dan met zo'n bedreiging? Nou, dat is, nou, ik bedoel, kijk, die bedreiging wordt serieus genomen... ...maar kijk, als je ziet, heeft dit al eerder meegemaakt. Het is niet de eerste keer dat een kantoor wordt geplunderd... ...en dat er mensen gearresteerd worden en dat het kantoor wordt gesloten. Ik bedoel, dat gebeurt echt onderhavenklap havenklap in, uh, in de Arabische wereld. Ze hebben voortdurend bonje met de Golfstaten. ...ze hebben bonien, voortdurend bonje met uh, Jordanië bijvoorbeeld. Ze zijn bijvoorbeeld in Tunesië... In was Al was Jazeera zo wat uh, verboden om daar überhaupt een kantoor te hebben? In Marokko hebben ze bonje gehad, daar is het bureau gesloten van Al Jazeera. Kortom, overal waar ze opereren, hebben ze wel een, een akvici met, met de staat. Ja, maar kun je zeggen dat ze sympathiseren met, met de strijd? Of? Nou ja, ze zullen dat niet hardop zeggen, maar het is wel, als je kijkt naar de berichtgeving, is dat wel zo. Ja. ja ik bedoel, als je, als, je, als je heel duidelijk hen volgt, dan, dan weet je heel goed waar de sympathie ligt van de Al Jazeera. Dat ligt heel duidelijk. Bij de Arabische Straat. Het wordt in de lucht gehouden met gelden vanuit Qatar. Toch ook een golfstaat? Ja, uh, ja en ook niet een bepaalde uh, een voorbeeld van, van een, een, open, een. democratische nee. stad. Nee. Maar je merkt wel dat kennelijk. Uh, als, kijk, uh, de al is ook door Qatar opgezet met het idee van. Uh, dan zetten we Qatar op de kaart. Ik bedoel, het is ook voor een enorme uh, imago. Uh, uh, ja, uh, voor, voor Qatar om zo'n onafhankelijke. Arabisch, daar bedoel je, je bent zelf waarschijnlijk geen democratische staat. Maar het feit dat je een open, uh, onafhankelijke uh, Arabische zender. Dat, dat, dat, dat creëert toch de nodige goodwill bij heel veel Arabieren in de, in het is de is Arabische. Dat is een bizarre stijlfigur. Ja, ja, dat is het ook. En het is heel tegenstrijdig. Ja. En uh, je ziet, ik bedoel, in de Arabische, bij de Arabische, als zie je weinig berichtgeving over Qatar zelf af en toe. Uh, wat de minister van Buitenland zaken vindt van van het een of het ander. Of dat Qatar bezig is met, uh, het, uh, uh, met een, de nodige diplomatieke uh, vredesproces... Uh, ergens in een Arabische land. Maar Qatar krijgt nauwelijks veel aandacht bij al Jazeera. Maar uh, Amerika beschuldigde al Jazeera ervan een spreekbuis te zijn van Al-Qaeda. Ja, maar dat, dat lijkt mij echt overdreven. Het probleem is van, van heel veel westerse landen... met name Amerika en heel veel Arabische landen... is dat eigenlijk al Jazeera dingen blootlegt wat heel veel van die leiders, en dat geldt ook voor Amerika... niet graag zouden zien. Ik bedoel, het was ook voor het eerst dat uh, uh, Osama Bin Laden een spreekbuis krijgt. En uh, Azira uh, is niet zo dat ze gesarmeerd zijn van Al-Qaeda... maar die hebben gezegd van kijk, Osama Bin Laden is partij in dit conflict. Hij pleegt aanslagen. Dat doet hij vanuit een bepaalde ideologie. Nou, als er sprake is van horen en wederhoor... dan moeten we ook eigenlijk weten wat deze, mensen de wat deze man denkt... wat zijn volgelingen denken... Nou ja, dat is, ik bedoel, en het wordt vaak zonder... Het wordt vaak, ik bedoel, als de boodschappen van, van Osama worden uitgezonden... dan wordt het ook geplaatst in een bepaalde context... Dan is er daarna een soort analyse. Ja, maar voor de Amerikanen is natuurlijk het kwaad al, al, al geschiet. Namelijk een, voedie, ik bedoel, een bodem geven aan Osama-belading... de grootste vijand van Amerika. Ja, Peter wat Ik U wil uh, hier een beetje een bescherming nemen... wat betreft de berichtgeving van de laatste weken... Want Zeker de eerste dagen het, uh, de volksopstand. Het is iedereen overkomen. Iedereen was stom verbaasd. Dus het is alleen maar stiek knap... dat je mensen ter plekke hebt die dat meteen uh, uh, kunnen verslaan. En het pas in de, de, de, de dagen daarop dat er ruimte was dat er tegenbeweging kwam. Want ja, wie stond er tegenover de protestbeweging? Alleen maar de overheid die bleef ontkennen zelfs dat er een protestbeweging was. Dus je hebt dan ook geen twee partijen... en je hebt dan ook niet de mogelijkheid van horen en wederhoren. Het is pas de laatste dagen dat er stemmen opkwamen... en zeker nu het debat begint te komen over... moet Mubarak dan nu weg of is een overgangsregime beter enzovoort... dat, dat die stem gehoord wordt in alle oh ja in ik, ik durf te stellen met alle zeg maar, ervaring die ik heb... En wat ik van Al Jazeera zonder Al Jazeera was deze revolutie niet mogelijk geweest. Dat was ook niet in Tunesië mogelijk geweest. En ook dat uh, de revolutie die ze zullen komen, was eigenlijk zonder Al Jazeera niet mogelijk geweest. Kijk, Al Jazeera is vanaf 1996 begonnen met uitzenden. En wat ze hebben gedaan is eigenlijk uh, een, een spreekwijze worden, of althans die stem worden voor al diegenen, al die oppositiepartijen die niet, die niet gehoord werden. Fundamentalisten, progressievelingen, eh, nationalisten. Die werden allemaal mot doodgemaakt in hun eigen land. Maar ze krijgen wel een platform bij Al Jazeera. Ik bedoel, als Jazeera Al dat niet zou zijn, zouden we zou de Arabische of de Egyptische bevolking nauwelijks die, die hele revolutie volgen. Dus wat woordvoerders van, de, van het uh, regime daar zeggen. namelijk dat de buitenlandse pers inderdaad gigantische invloed heeft gehad. op de gang van zaken. Daar, is gewoon een waarheid als een koer. Nou ja, het is waarheid in die zin dat, er, dat, er, dat, er, dat, er, dat mensen weten wat er gebeurt. Uh, het is niet, ik bedoel, maar goed, de, de, de voedingsbodem voor die revolutie. Is, is, dat, is niet, dat ligt niet bij. Dat, is niet, dat heeft al niet voor elkaar gekregen. Al-Zizir heeft bericht. Die, die, die, is, die heeft mensen aan het gelaten die, laat ik zeggen, de stem vertolken van het volk. Alleen de, de, de angst, de, de onvredenheid, de, de, de onderdrukking, de, de armoede. De, al die dingen bij elkaar hebben natuurlijk geleid. dat er al jarenlang, dat is echt al. toen waar is al 30 jaar aan het bevinden, al jarenlang Egyptenaren tegen dit regime te hoop lopen. En dat geldt voor heel veel andere regimes in de Arabische wereld. Dus, uh, en je ziet steeds dat er, dat bijvoorbeeld bij Arabische en als zera dat de mensen daar, daar ook iets van, van vinden, dat ook vertellen. Dus kijk, als, bedoel, ze kunnen het niet meer verbergen. Ze kunnen niet, bedoel, leiders kunnen niet zeggen van, god, het is allemaal koek en ei. De staatstelevisie kan dat wel doen, maar zenders als al -Zira, die laat, die legt wel bloot wat er leeft onder die samenleving. En het is natuurlijk ook een makkelijk sentiment voor het regime op te spelen. Vaderlandsliefde, buitenlanders die proberen de zaak naar hun hand te zetten, op te stoken. Wanneer u teruggaat naar Egypte zult u een geheel andere journalistieke werkelijkheid aantreffen. Is dat een, in ieder geval een conclusie? Uh, ik denk het niet, nee. Ik denk dat het begin is van... Uh, ik denk dat er een enorme interesse komt, is nu, onder Egyptische journalisten... voor nieuwe media met name...